Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bij de Rabobank verdwijnen de komende drie jaar meer banen... dan de bank eerder had aangekondigd. Bij de presentatie van de jaarcijfers eind februari... kondigde de Rabobank al aan dat er 6.000 banen zouden verdwijnen... maar dat worden er zeker meer. Van de huidige 28.000 arbeidsplaatsen... moeten er over een paar jaar zo'n 20.000 over zijn. Ook wordt bijna de helft van het aantal vestigingen opgeheven. Er blijven er uiteindelijk minder dan 500 over.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 Zo'n 50 medewerkers die in een ander deel van het gebouw aan het werk waren worden nog onderzocht. De stoffen zouden via het ventilatiesysteem ook buiten het gebouw zijn terechtgekomen. Inmiddels zouden de stralingswaarden in en rond het pand weer normaal zijn. Het CDA komt met een wetsvoorstel waardoor het makkelijker moet worden om een kredietunie op te richten. In zo'n unie werken bedrijven per sector of regio samen. Ze stoppen geld in een pot dat kan worden gebruikt voor leningen. Daardoor moeten ondernemers in het midden- en kleinbedrijf... minder afhankelijk worden van banken. In Nederland komen zulke samenwerkingsverbanden nu nog bijna niet voor. In Pakistan zijn bij een explosie in een schoolbus 17 kinderen omgekomen. Ze waren op weg naar school toen de gastank van de bus ontplofte. De explosie was in een stad in het noordoosten. Veel bussen in Pakistan rijden op CNG. Dat is onder hoge druk samengeperst aardgas. Daar gebeuren veel ongelukken mee. Het weer droge en geregeld zon. Later op de dag bewolkt vanuit het Noordoosten gevolgd door regen. Middagtemperatuur 11 graden in Groningen en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroomans. Goedemorgen. Goedemorgen. Fraude in de zorg. Of gesjoemel met regels, zo kun je het ook noemen. Veel geld wordt in elk geval niet gebruikt om gezond te worden. André Rauwvoet, oud-minister van de ChristenUnie. en tegenwoordig voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland. de koepel van zorgverzekeraars. die zit vanmorgen bij ons aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook deze week weer aangekondigd, er moeten minder ambtenaren komen. Niet voor het eerst dat dat plan op tafel ligt, maar kan het ooit gerealiseerd worden en moet het eigenlijk wel? Daarover gaan we praten met Gerard Schouw, Tweede Kamerlid van D66. Goedemorgen, Meneer Schouw. Goedemorgen. En hoe trekken we de economie weer uit het slop? Hand en Broeke, Tweede Kamerlid voor de VVD, denkt dat dat samen met Duitsland moet gaan lukken. Goedemorgen, Goedemorgen. En we zijn natuurlijk ook, zoals altijd, weer te zien op onze website... trostkamerbreed.nl, maar ook op Politiek 24. De uh, Ja, Allereerst, meneer Broeke, gefeliciteerd. Want uh, premier Rutte noemt dit een van de beste kabinetten van na de oorlog. Ja, dat, ik en zal de, de felicitatie ben, aan de heer Rutte overbrengen. Dus bent u uh, deel van, u hoort ja. daarbij, bij die club. Ik zit in het parlement, zoals u weet, dus wij controleren ook de heer Rutte. Maar hij, had het, uh, hij deelde een compliment uit naar de ministersploeg en had, uh, noemde een aantal PvdA-bewindspersonen. Hij zei ja. ook dat de PvdA enorm had geïnvesteerd in dit kabinet. En, uh, en toen kwam die uitspraak. Nou goed, hij is historicus, dus uh, hij kan het weten. wellicht kan hij het weten. Ja. En de Gerard Schouwen, u beaamt dat natuurlijk. Hè? Nou, ik kreeg wel een beetje het gevoel dat, dat, dat hij dacht: van als niemand anders het zegt, laat ik het zelf maar zeggen. <lacht> um, en het was zo'n beknellende liefdesverklaring aan, aan het kabinet... dat ik dacht, hier moet meer achter zitten. <lacht> dus er riep het... meer vragen op dan uh, dat ik een bevestigend gevoel kreeg. Ja, want als je het zo benadrukt, dan is er uh, stront aan de knikker... zullen we bijna zeggen. Nou ja, we hebben natuurlijk ook verschillende debatjes gehad... bijvoorbeeld uh, de afgelopen week nog... over de eisen van de Partij van de Arbeid rondom het asielbeleid. Die willen het humaner maken, de WVD wil het niet humaner maken... Want die voelen natuurlijk de hete adem van de PVV in hun nek. Nou, daar, daar strijd je over. En om dan op een congres te zeggen, we hebben het beste kabinet ooit... staat ook eigenlijk niet helemaal in verhouding tot wat de premier zei... toen het kabinet werd gevormd. Hij zegt, ja, het is geen vriendenkabinet. Uh, we, hebben, we hebben elk een verschillend programma... En we moeten gewoon zakelijk dit ja. land besturen. Nou, hou het daar dan ook bij. U overdrijft het ook wel een beetje, hè? want hij zei niet het beste kabinet ooit. Eén van de beste kabinetten van na de oorlog. M uh, meneer Rauwvoet, u heeft ook in een kabinet gezeten. Dus ja, over uw kabinet het, nooit gezegd. Ja. Oh, dat was, was ook het beste. Dat was het beste kabinet. Niet. Nou, ik denk oh, nee. dat, dat uh, premier Rutte bedoelde dat het dit een van de beste vvd pvda kabinetten sinds de Tweede Wereldoorlog is. <laughs> en daar heeft hij denk ik gelijk in. Dat is zonder meer waar, ja. ja, ja. Nou. In, uh, in de Volkskrant vanmorgen staat een groot interview met uh, Halbe Zijlstra... de fractievoorzitter van de VVD. En Zijlstra die legt daarin uit, meneer uh, Ten Broeke... ik schaam me nergens voor. En uh, er wordt een heel rijtje beloftes van de VVD afgewerkt... die allemaal niet zijn waargemaakt. En om die maar samen te vatten in uitspraak van Zijlstra... is hij noemt dat uh, aanpassen aan de realiteit. Uh, is er bij de VVD helemaal niets om zich over te schamen? De vraag die hij krijgt is of hij... Uh, waar zich het meest voor En dan zegt hij... nee, ik schaam me nergens voor, want ik heb die compromissen met open ogen um, uh, gemaakt. En hij legt ze vervolgens, volgens mij, ook heel goed uit. Een voor één uh, werkt hij ze af. En ik kan iedereen deze volkskant van vanochtend uh, aanbevelen. En zeker het interview met ja, ja, de Eén voor één werkt hij ze af. Inderdaad, dat al die beloftes één voor één nee, afgewerkt zijn... En in de uitbak sterk zitten. Nog, Sterker nog, hij geeft precies aan op de vragen die hem worden voorgelegd... Uh, waar die beloften gewoon zijn gehouden. Vandaag is het VVD-congres uh, over beloftes gesproken. Uh, daar krijgen alle VVD-kamerleden, of leden misschien zelfs wel... een integriteitscode voorgelegd. Die ja, zouden ze moeten gaan, gaan ondertekenen... Bestuurs, als, ja. ze, als ze inderdaad een bestuurdersfunctie uh, gaan, uh, gaan bekleden. Is dat zo hard nodig bij de VVD? Nou, kijk, je ziet dat uh, in het openbaar bestuur is het eigenlijk heel normaal. Burgemeesters hebben een code. Gemeentesecretarissen hebben dat. Ik kom zelf uit bedrijfsleven. Daar is het ook heel normaal om dat te doen. En integriteit is iets wat je moet hebben geïnternaliseerd. Daar is denk ik iedereen het heel snel over eens. Maar wat is nou de waarde van zo'n code? Dat is dat je op het moment dat je een bestuursfunctie ambieert... of gaat vervullen... Mm -hmm. en dat doe je voor een partij... dat je dan van tevoren ook nadenkt... Klopt het, heb ik ja, geen belangrijke maar tot strengeling. tot nu toe was het nooit nodig, en daarvoor is dit is nu nieuw. Nee, dus kennelijk is er iets bij de VVD aan de hand... waardoor het nu ineens nodig is om zo'n code te hebben en te moeten ondertekenen. Nou, kijk, Nou, We hebben natuurlijk ook een paar gevallen gehad... waarbij het um, uh, helder is dat, we, dat het goed zou zijn om met zo'n verklaring... in ieder geval naar buiten toe en ook naar binnen toe heel helder te maken... Hmm. Uh, dit is waar de partij voor staat. Ja. Wij willen niet dat op integriteit dat er... Uh, ja, dat ons blazoen dus, de al, ja. dus als u zo'n code niet zou hoeven ondertekenen, dan hoef je ook niet integer te zijn? Nee, dat is dus niet, want dat zeg ik net: de integriteit dat zit gewoon van binnen. Dat valt uh, met zo'n code ook niet, ook niet te vangen. Hm. Maar je dwingt mensen wel nadrukkelijker om van tevoren goed na te denken. En daarom heeft het ook een preventieve werking, zo'n code. En is het ook niet zo gek ja. dat men buiten de politiek het eigenlijk al vrij breed heeft ingevoerd. Ik maar, zei al, het maar, openbaar bestuur is heel normaal. Het ja. bedrijfsleven ook. Eigenlijk zou zo'n zo zo code, uh, zou, zou zo code uh, voorkomen hebben uh, de kwestie van rij? Ja, dan, ja, dan dat van Rijson Code zou hebben ondertekend, zou het dan, da, dan niet een kwestie geworden zijn. Ik heb het nu over de bestuurder in Limburg, hè, die die ik, ik, ik ik een strafrechtelijk onderzoek. onderzoek Precies, en juist omdat het een strafrechtelijk onderzoek is, uh, uh, moeten we maar eens gewoon afwachten wat er uitkomt. Uh, daar wil ik verder ook niet op ingaan. Maar nou ja, wij, wij willen er eigenlijk wel, wel een beetje op ingaan. Dat, dat, dat snap ik, ja. dat, voor u is dat heel interessant. Nou, en, ook omdat daar vandaag weer over iets in de krant staat, namelijk ja. in de Limburger. Uh, volgens Dagblad de Limburger is Van Rij zelfs ingeseind door de Limburgse politie over een inval bij hem. Dat geeft nog een wat extra uh, aspect aan deze zaak. Ja, ik heb ook begrepen dat de politie daar weer onderzoek naar doet. Als onderdeel van het onderzoek dat sowieso naar de heer Van Rij wordt gedaan. Het lijkt mij buitengewoon verstandig dat dat onderzoek voortvarend te hand wordt genomen. Hoe, wat zou je ervan vinden als inderdaad zou blijken dat de politie daar corrupt is gebleken? Nou ja, kijk... Laten we nou maar eens eerst even afwachten wat de feiten zijn. En hij heeft geen enkele zin om in dit soort zaken te gaan speculeren. Um, als straks zou blijken dat het bijvoorbeeld niet het geval is... Ja, dan, dan, dan zijn elk, alle uitspraken zijn al buitengewoon prematuur geweest. Er noemt geen ik snap heel goed dat u daar graag vanochtend uh, een babbeltje over wil houden. Maar nee, niet een babbeltje. We willen graag weten wat u ervan vindt. Nou ja, ik vind dus heel goed dat het onderzoek wordt gedaan. En laten we die feiten zo snel mogelijk boven water krijgen. Dat, dat moet is, gebeuren. is belangrijk genoeg, lijkt ja. me. De ja. politie valt onder minister Opstelten. Ja. kan me voorstellen dat hij zich daar ook mee zou willen bemoeien. Ja, maar nou Corruptie onder nou de politie u, is toch een ernstige nou, nou kwestie? Nou sigureert u al dat er een link zou zijn tussen um, uh, de minister uh, uh, en dit onderzoek. Kijk, het is heel simpel. Nee, ik zeg Als dat iemand... de politie valt onder de verantwoordelijkheid van Zeker. minister Opstelten. Ja. En dat hij zich er daarom misschien wel mee zou willen bemoeien. Ja, maar... Hij is de verantwoordelijk minister. Zullen we nou gewoon eens even afwachten wat er uit dat nou, onderzoek komt? Dat, dat, dat snap ik. Dat is, ja. dat is, heel, dat is ook logisch om zo'n onderzoek af te wachten. Ja. Maar er zit natuurlijk wel een link tussen een hele nare kwestie in de VVD. Dat voelt u als zodanig toch wel, mag ik aannemen. En om die reden, om die reden hebben wij dus ook gezegd: van kijk, uh, zo'n integriteitsverklaring. Uh, dat is heel goed. Want dan moet iedereen dus van tevoren worden gedwongen om daar eens even hmm. goed over na te denken. Dan weet je ook wat je denkt, Je weet wat je aangaat. Het werkt preventief. En nogmaals. Het is eigenlijk een beetje raar dat we het in de politiek nu pas doen. Want in het openbaar bestuur en in het bedrijfsleven... Mm. zijn dit soort zaken eigenlijk aan de orde van de dag. Ja, meneer Schouw, het, het is een beetje moeilijk om, om of de vraag goed te stellen... maar toch in elk geval om er heldere antwoorden over los te krijgen. Het feit dat politici opeens beseffen in dit geval van de VVD, dat je een code moet afspreken... om nog eens extra na te denken wat je rol is als volksvertegenwoordiger. Is dat op zichzelf, het is een wat sturende vraag, dat geef ik toe, niet raar? Nee, ik vind dat niet raar. Integriteit is een heel belangrijk onderwerp geworden... ook de laatste tijd in de politiek, omdat we te maken hebben... met, met veel vervelende incidenten. Nou, u heeft er net een paar genoemd. Wat we bijvoorbeeld weten in het lokaal en provinciaal bestuur... dat is dat bestuurders die vooral bezig zijn met ruimtelijke ordeningsprojecten... groot geld... Ja, daar zitten uh, bepaalde verleidingen in. En wat we ook weten is dat bestuurders, wanneer ze, nou zeg maar, 10, 15 jaar op zo'n plek zitten, hebben ze een machtspositie uh, verworven. Uh, waardoor ze dingen doen die je eigenlijk niet zou, uh, zou moeten doen. Maar dus daar zijn wat maatregelen voor genomen. En ik vind het ook uh, heel zinvol dat de VVD nu zegt: van nou, laten we ook eens even een punt maken in, de, uh, in onze partij. Ja. Uh, en dat nog eens eventjes benadrukken. Gaat dat door de wereld morgen in, veranderen? Komt nee. dat ook in D66, zo'n code? Nee, ik denk het niet. Uh, wij hebben niet zo te maken met dit soort uh, gevallen. Nee, maar juist om het te voorkomen. En wat dat wij, is ook en wat de VVD, wa VVD wat wij, nu wil. En wat wij proberen te doen is in bestuurscolleges waarin je zit... in gemeenteraden, provinciale staten... daar afspraken over te maken. Ik heb ook uh, laatst nog een motie ingediend in de Kamer... en gezegd onder leiding van een burgemeester... of een commissaris van de Koningin moet er elk half jaar gewoon een open gesprek plaatsvinden rondom vraagstukken van, uh, van integriteit, want het, het is niet één partij ja. uh, waar het zit, maar het zit ja. soms in het systeem. Ja. En dat moet je met elkaar heel goed uh, bespreken. Ja, dat zou ja, ik er me nog heel even. pogingen om om de transparantie van ons bestuur te ja. vergroten. Dat ja. is ook wat, wat, wat mensen verwachten, wat burgers verwachten, ja. wat kiezers verwachten. En het zou heel gek zijn als politieke partijen zoals de onze die voortdurend verantwoording moeten afleggen... als we daar helemaal niet op zouden ja, reageren. Toch vraag ik me en nog wel even mooi. af, Kamerleden... maar ook andere bestuurders moeten wel een eet afleggen natuurlijk. Zeker. Wat is dan de waarde van die eet? Die Daarin die... beloven zij toch... Ja, te zijn? Die vind ik buitengewoon groot. U heeft ja. uh, recent nog gezien dat we over die eet nog weer een hele discussie hebben gevoerd. Naar aanleiding van het feit dat we ook nog weer een eet hebben afgelegd. Um, in, in de nieuwe kerk toen de nieuwe koning uh, werd ingevoerd. Ja, ingesboren. precies, dus twee ja. keer de eet afgelegd en, en dan al... nog een code erbovenop. Ja, maar het is nu ook iedereen oh, heel, heel duidelijk dat dat een andere, een andere eet was. Het is van ongelooflijk groot belang dat je je goed realiseert wat dat betekent. Dus u gaat straks die code van harte ondertekenen? Ja, ik heb er geen enkel probleem mee. En alle andere VVD-bestuurders op het congres ook? Dat neem ik wel aan, Tot toch even, oud-Kamerlid en oud-minister, meneer Houvoet. hoe kijkt u hier tegenaan die gevoelige kwestie? Wat ook wel blijkt uit de wijze waarop we hierover praten... over die integriteit van bestuurders. Ik weet niet precies wat u bedoelt met de wijze waarop we hierover spreken... Um, ik vind dat je ontzettend op moet passen met een aantal van die a-contrario redeneringen. Het feit dat nu partij, politieke partijen met integriteitscode komen... dat zal dan wel betekenen dat je vroeger alles maar kon doen... of dat er een hele harde aanleiding voor is en dat het anders... als je dat niet doet, dat je maar je gang kan gaan. Dat is natuurlijk niet waar. Ja. Datzelfde zou je voor de eet kunnen zeggen. Ik vind het heel gezond dat politieke partijen bij zichzelf te raden gaan... en zich uh, realiseren dat ook bij hun in de omgeving dingen fout kunnen gaan... Dat, dat, er is geen garantie als je een integriteitscode hebt opgesteld dat het niet meer gebeurt. Ja. Maar je bepaalt mensen wel heel erg bij hun publieke verantwoordelijkheid. En die ze ook in partijverband dragen. Dus ik vind het een heel gezond teken als politieke partijen daarmee aan de slag gaan. Nou, het wordt bijna een uitzondering als je er geen een hebt. Dus meneer Schouw, ik zou aan er maar aandenken voor uw partij. Zullen we nog een ander uh, bericht uit de krant ja. nemen, Kees? Ja, de bacterie ESBL, een flink deel van ons vlees... is besmet met die gevaarlijke bacteriën. En dat veroorzaakt natuurlijk nogal wat paniek. Het eten wat we op tafel hebben is gewoon niet veilig genoeg. Uh, minister Gouwer heeft daar vragen over gesteld aan de minister. Wat wilt u eigenlijk uh, weten? Want uh, ik begrijp uit al die verhalen dat we er weinig aan kunnen doen... behalve uh, de sla op een and andere plank klaarmaken... als we de minister goed begrijpen, dan de kip. En de biefstukken doorbakken. En de biefstukken doorbakken. Ja. Nou, dan als je dat doet, is er niks aan de hand. Nou ja, wat natuurlijk belangrijk is, is om dit soort bacteriën te voorkomen. Want wat deze bacterie doet in het menselijk lichaam, is zorgen dat antibiotica niet meer werkt en dat heeft grote risico's. Uh, brengt dat met zich mee? Vooral voor mensen met een wat nou ja, zwakkere gezondheid. Dan moet je denken aan ouderen uh, en kinderen. Er zijn ook gevallen in het verleden bekend, uh, van mensen die zijn overleden. Door deze bacteriën. Dus het is belangrijk dat uh, de minister in de benen komt onder wat aan te doen. Wat nog belangrijker is, is dat we veel harder gaan werken... aan het terugdringen van het gebruik van antibiotica. Want daar komt het door, hè? Antibiotica bij runderen met name. Precies. Wat je ziet is in de intensieve veehouderij. Ja, daar wordt enorm veel antibiotica gebruikt. Er is nu een soort programma uh, bedacht om dat te verminderen. Alleen, ik maak me erg zorgen over de betrouwbaarheid van die gegevens. Uh, want... Het verminderd verbruik van antibiotica. Ja, die cijfers worden opgeleverd door de sector zelf, dat is één. En twee is, wat we weten, Dat is dat het illegale circuit van antibiotica gebruik enorm is toegenomen. Dus eigenlijk denkt u gewoon dat de boel wordt opgelicht? Nou ja, je moet het zeker weten. En de hoera stemming eh, bij, bij sommige mensen over... Nou, kijk eens, het antibiotica gebruik is echt fors gedaald. Die hoera stemming deel ik niet. Cijfers zijn onbetrouwbaar. Daarom heeft de Kamer ook op mijn voorstel gezegd... Volgend jaar betere cijfers. Niet meer uh, je laten uh, uh, verleiden door cijfers van de sector zelf, maar zelf controleren. Wie moet dat doen? Uh, dat moet natuurlijk de minister van Volksgezondheid doen. Die moet niet zeggen van uh, sector leveren die cijfers zelf maar aan. Nee, Die moet zelf op zoek gaan. Bij de bedrijven zelf gebruik je minder antibiotica. En twee is die illegale circuits uh, zien op te sporen. Dus er moet gewoon een ander onderzoeksmethode worden gehanteerd, een ander onderzoek... en een uh, minder gebonden onderzoek. we moeten uitgaan van betrouwbare cijfers. Want anders zitten we onszelf rijk te rekenen. Doen we net alsof het gebruik van antibiotica fors is gedaald... terwijl de werkelijkheid heel anders is. Want hem De bedrijven besodemieteren de boel, zegt Schouw hier eigenlijk. Ja, die, die indruk heb ik, heb ik niet. Um, uh, volgens mij is het antibioticumgebruik juist uh, fors afgenomen. Ik heb wel eens gehoord, gehalveerd. Ja, maar die cijfers, cijfers gelooft Schouw dus juist van niet. zegt Schouw nu, van die cijfers kloppen niet. Nou, misschien goed om daar uh, nog eens een keer naar te kijken. Uh, ik zou bijna zeggen, weten is in dit geval dan ook weer eten. We ja, um, uh, moeten natuurlijk goede cijfers hebben... maar laten we ook niet uh, direct die hele sector nu gaan criminaliseren. Meneer Schouw, want volgens mij is het gebruik wel degelijk afgenomen. Ik ben ook wel benieuwd, meneer uh, Schouw, waarop u het baseert... dat die ja. bedrijven de boel uh, blazen. Nou, we hebben daar een debat over gehad... Uh, met de staatssecretaris en de minister. En wat wel interessant is, is dat in de antibiotica-brief... die het kabinet in april naar de Kamer heeft gestuurd... staat dat het toezicht en handhaving... door private kwaliteitssystemen uh, gebeurt. Kijk, en dat heeft natuurlijk mij wel... Wat staat er, er dus eigenlijk echt? Zeg, het is in gewoon... Nou ja, Begrijpelijk... dat de, de, sector, de sector heeft verschillende kwaliteitssystemen. Ik heb ze wel eens opgeteld. Er zijn er meer dan twintig kwaliteitssystemen die ze zelf hebben bedacht en die ze zelf ook moeten handhaven. Ja, de slager en de keurt zijn eigen vlees, in Precies. dit geval wel heel letterlijk. Precies. Kijk, en als wij dit zo ontzettend belangrijk vinden... en het is belangrijk uiteindelijk voor de volksgezondheid... ja, dan moet de overheid natuurlijk wel met betrouwbare cijfers komen. En gelukkig is de meerderheid van de Tweede Kamer het met mij eens. En ook de minister, want die zegt... volgend jaar kom ik met betrouwbare cijfers dan die we nu hebben. Oké, okay, nou, de boodschap is uh, duidelijk in elk geval wat uh, u betreft. Nou, we praten zo uitgebreid uh, verder. Dit waren even een aantal onderwerpen uh, uit de kranten. Maar voordat we verder praten, eerst het uh, overzicht. Weekoverzicht. Boos. Daar ging het over deze week. Eigenlijk gaat het daar elke week in de Tweede Kamer over. Boos. Boos over wat niet kan. Niet deugt. Wat anders moet.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 Als je aan mensen vraagt, fraudeert u in een enquête... dan zullen zij niet spontaan een vinkje zetten. He, want fraude is illegaal, fraude is crimineel... en dan ga je niet trots uh, over rondlopen toeteren. Uh, dus je moet echt opsporen. Zo is het precies. Wie fraudeert gaat dat niet zelf rondbazuinen of bij de inkomstenbelasting melden. Maar deugen doet het niet. Daar was heel Den Haag deze week over eens. Dus ik begrijp heel goed als mensen die bedragen zien... dat ze zich kapot ergeren. dat doe ik ook. Maar de rolverdeling in de politieke arena... is dat bij algehele boosheid de oppositie vooral nog extra boos is op het kabinet. Want het kabinet moet namelijk boosheid in het land voorkomen. Ik verwijt deze minister dat ze patiënten op kosten heeft gejaagd en dat ze nooit iets heeft gedaan aan de verspilling, het weglekken van geld. En nu zeggen fraude is onverteerbaar, is echt te laat. En als iets onverteerbaar is, dien je een motie van wantrouwen in. Zo gaat dat. Niet dat de zon er veller door gaat schijnen, maar het, meestal, het is meestal wel het zetten van een punt aan het eind van een debat op een gegeven moment wel erg makkelijk gaat worden... met het indienen van moties van wantrouwen. Vroeger was dat echt een bijzonderheid. En tegenwoordig is het bijna een, re een regel dat als je het ergens niet mee eens bent... dan ga je een motie van wantrouwen indienen. Werd verder deze week een staatssecretaris hartelijk ontvangen in het parlement. Ik heet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Voor Veiligheid en Justitie. Ik zit er altijd mee te klooien. Van harte welkom. Het is altijd leuk haar even te horen, mevrouw de voorzitter. Zonder wie het niet zou kunnen in het parlement. En het leuke is, ondanks haar belangrijke taak, ze blijft zo gewoon. Excuses. Ik dacht dat ik moest niezen, maar Nies dacht er anders over. Ging het bij de VVD deze week, eigenlijk al heel veel weken, over een zweem. Zolang er een zweem omheen ha hangt dat er iets aan de hand zou kunnen zijn... vind ik dat je als politicus altijd even in de spiegel moet kijken... en een verstandig besluit nemen. Dan kun je beter niet op de lijst gaan staan. Tot slot, nog even de minister van Volksgezondheid.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 23 minuten over 11. En u luistert naar Troskamer Kamerbreed... Met als gasten: VVD, Tweede Kamerlid Handen en Broeken, D66, Kamerlid Gerard Schouw en André Rauwvoet, hij. Hij was oud-fractievoorzitter, leider van de ChristenUnie, daarna minister. En nu is hij voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland. De Belangenorganisatie van de Verzekeraars en de Gezondheidszorg. Meneer Rauvoort, om maar met u te beginnen. Er was van de week een heel groot debat en veel verhalen over die fraude in de zorg. Uw sector ook. De Kamer heeft er uitgebreid over gesproken. Um, uh, u heeft berekend dat die verzekeraars afgelopen jaar, heb ik begrepen... bijna zo'n 1 miljard in onterechte declaraties hebben onderschept... Uh, ja, dat is naar onderzoek gebleken. Dus het moet eigenlijk nog wel veel groter zijn, die fraude die u niet heeft onderschept. Ja, dat weet je nooit. Hè? Je weet niet wat je niet weet. Wat we wel weten is dat we... Dat is over niet allemaal fraude, die 1 miljard. Uh, dat zie je op het jaar 2011. Verschrijven is het ook, hè? Dat kan van alles zijn. Er komen nota's binnen die gewoon niet aan de formele voorschriften voldoen. Hè, de gegevens, zodat ze niet verwerkt kunnen uh, worden. Zeg, zeggen dat je twee keer hebt geopereerd, maar het maar één keer hebt gedaan. Nee, maar dat is alweer een andere categorie. Oh. Er komen gewoon nota's binnen waar relevante informatie niet op staat... en die worden door het systeem niet gepikt. Die gaan gewoon direct terug. Ja. En dan vang je al heel veel af. Een deel daarvan komt naderhand natuurlijk correct ingevuld wel uh, ertoe. En dat is ook de bedoeling, want er zijn gewoon behandelingen die gedaan zijn. Uh, en een deel is gewoon inderdaad uh, verkeerde nota's, uh, dubbele nota's. Dat kan per ongeluk zijn, dat kan ook uh, bewust zijn. En dat zie je dus wel in de sfeer van, uh, van fraude en oplichting. En er komen ook nota's die worden onderschept wat regelrechte fraude is... voor behandelingen die nooit hebben plaatsgevonden... Uh, of van, uh, van, uh, van artsen die geen, uh, niet ja. eens uh, gerechtigd zijn om behandelingen te, uh, te doen. Ja, u, u schept, en dat is ook heel terecht, uh, verschillende categorieën... waarin er dingen niet kloppen en fraude wordt gepleegd of fraude wordt gepleegd. Maar het algehele beeld, en dat zien we bijvoorbeeld terug in de Telegraaf ook deze week... is toch wel dat artsen en ook zorgverzekeraars, ja, grote oplichters zijn, dieven zijn. Kunt u zich iets voorstellen bij de reactie van die mensen, bij de boosheid ook van die mensen? Nee, als u het zo formuleert, niet. Ik bedoel, uh, zeker ook als u zegt van en ook zorgverzekeraars grote oplichters zijn, kijk, zorgverzekeraars betalen nota's uit. Als een van ons hier om de tafel naar het ziekenhuis gaat... dan wil hij wel graag dat die nota ook namelijk betaald wordt. Want daar betaalt hij premie voor. Mm -hmm. Wat zorgverzekeraars niet willen, omdat hun verzekeren daar geen premie voor betalen... is dat dat premiegeld gaat naar, uh, naar artsen die uh, te duur zijn, uh, te veel declareren... maar ook naar ondoelmatige zorg, slechte zorg. Ja. En zeker niet naar oplichters, naar vrouwdeurs... Alleen, u begrijpt ook begrijpen, als wij een nota binnenkrijgen... een van mijn leden een nota binnenkrijgt van een behandeling... dan kun je aan die nota niet zien of die behandeling wel of niet heeft plaatsgevonden. Dus wil je dat controleren, dan moet je heel intensief controleren. Ja, ja de, de minister heeft in een brief aan de Kamer van de week geschreven, elk stelsel heeft zijn eigen specifieke risico's, uh, waarmee uh, zij natuurlijk niet probeert uh, de boel af te dekken, maar uh, wel mee aangeeft dat het misschien ook wel door een heel ingewikkeld systeem komt. Ja, dat is, dat is natuurlijk waar. Hè? Uh, elk systeem heeft ook zijn mogelijkheden tot misbruik. Ik denk niet dat er een systeem of nou een belastingssysteem is, een belastingstelsel of een zorgstelsel te bedenken is waar geen misbruik van gemaakt kan worden. De essentie van fraude en oplichting is natuurlijk dat je probeert dat niet ontdekt wordt. Dus we weten niet wat daaronder zit en wat we, uh, wat we niet boven water halen. We weten wel wat we kunnen achterhalen. En soms, dat, daar heb je dus heel, in, heel veel inspanningen voor nodig. Uh, zorgverzekeraars doen daar steeds meer aan. Ook in samenwerking met het Openbaar ministerie met de Nederlandse Zorgautoriteit... Uh, met andere verzekeraars. Want als je de ene verzekeraar tilt, dan wil je de andere verzekeraar misschien ook wel tillen. Uh, dus daar vindt steeds meer inspanningen plaats. Maar het is natuurlijk wel waar, uiteindelijk, zeker als je aan het eind van het traject zit en daar zitten zorgverzekeraars, dan haal je maar een klein stukje boven water. Het is veel effectiever om aan het begin van het trek te zorgen... dat er goede noden worden ingelikt. U zegt, uh, je weet niet wat je niet weet... maar je haalt maar een klein beetje boven water. Uh, kunt u bij benadering een schatting geven van... Het percentage wat u vindt en het percentage waarvan u vermoedt dat er nog iets zit. Dus hoe groot nee, het zou kunnen nee, dat zijn. dat is per definitie een slag in de lucht. Hè? Dat is hetzelfde als aan de minister van Financiën vragen van... hoeveel belastingen loopt u mis door geslaagde de belastingfraude? Dat worden weet wel je dus schattingen niet. gemaakt exact. over zwart geld. Ja, er worden dus schattingen gemaakt. Dus hoe is die schatting bij u bijvoorbeeld? Nee, ik heb daar geen schatting van gemaakt. We dat, hebben moet dit... toch wel. dat moet toch wel kunnen? Moet wel nee, nee, dat is precies de reden dat nu de Kamer aan de dus minister... Dus u heeft eigenlijk op dat hele, die hele fraude kwestie of verschrijvingskwestie helemaal geen greep? Dat is een beetje een rare conclusie natuurlijk, meneer Bowman. U zegt, heeft u een schatting nou, ja, van hoeveel de ja. Scherpte en Scherp de vraag. beantwoord. Ja, dat ja. is niet, niet een heel geslaagde poging, dat denk Dank u. Nou, dan <laughs> zoiets anders. Maar ga u vraagt mij of ik een inschatting kan maken... hoeveel je in totaal rondgaat aan fraude. Daarvan zeg ik nee. Ja. Uh, en dan is het ja, niet inderdaad. dat je geen greep op hebt... maar dat je niet ja. weet hoeveel er onder dat water zit. Het enige wat zorgverzekeraars kunnen doen... is zoveel mogelijk controles uitvoeren... Uh, op de nota's die zij binnenkrijgen. Hm. Dan helpt het bijvoorbeeld niet. En dat is ook mijn boodschap aan de politiek van stel dan ook zorgverzekeraars in staat om dat te doen... dan helpt het bijvoorbeeld niet dat ziekenhuizen soms pas na een jaar... soms zelfs pas na twee jaar hun nota's indienen bij zorgverzekeraars. Daar wilt u dus een andere regel voor hebben? Nou ja, dan moet, die doorlaaptijd moet natuurlijk veel sneller. Zeker als je ook de verzekerder daarbij een rol wil geven... dan moet je natuurlijk niet na twee jaar bij een verzekerder aankomen... van wij kregen gisteren als zorgverzekeraar een nota van uw ziekenhuis. Klopt het dat u toen dit en dit hebt gekregen? Zo'n Soms wil dat helemaal niet meer weten. Nee. Uh, dus we zijn ervoor, en daar heeft de Kamer nu ook zeer op aangedrongen, om dat te versnellen. Om te zorgen dat de verzekerder heldere, duidelijke, begrijpelijke nota's krijgt. Dat is nog best een hele slag, maar daar gaan we heel hard aan werken. De minister zal er met ons over in gesprek gaan. Dat gaan we het proberen te doen. En maar die, het begint... die moet, moet dan, dan om in een reden te vallen, je moet die verzekerder gaan checken. Hè? Afgezet, ben je? Nou, die, ja, kan niet vol, die kan in ieder geval meelezen. Ja, ja. Die kan in ieder geval aangeven, van, ja, maar dat heb ik nooit gekregen. Daar zitten ook wel weer risico's in, omdat er soms in die facturen dingen standaard zitten die niet ieder patiënt krijgt omdat we ook af willen van een systeem waarin we 30.000 verschillende yeah. uh, zorg producten vergeven met de verschrikkelijke uitdrukking in rekening komt. En wilt brengen. u ook vooraf beter kunnen controleren? Wilt u bijvoorbeeld als een arts van plan is om iets te gaan doen, wilt u dat van tevoren ook weten? Voordat u zeker weet, zodat u zeker weet dat die ingreep ook echt nodig is en dat er dus ook echt een declaratie van zou moeten komen. Als we iets niet moeten hebben, is dat een zorgverzekeraar mee gaat uh, praten over de noodzaak van een medische behandeling. Dat is echt aan de arts en de patiënt. Ja, dus blijft controle achteraf? Ja, bij de zorgverzekeraars wel. Maar er zit natuurlijk een al heel voor. Namelijk, de arts moet goede nodes indienen. Het ziekenhuis moet zodanig georganiseerd zijn dat er geen of onjuiste declaraties de deur uit kunnen nou, gaan. dat lees je, ook, natuurlijk. lees je dan bijvoorbeeld dat ziekenhuisdirecteuren... die rekeningen die uit hun eigen ziekenhuis worden verzonden... vaak helemaal zelf niet begrijpt. Nee, maar dat, daar moet het dus wel beginnen. Dus We hebben inderdaad een vrij ingewikkeld systeem... omdat we niet alleen maar wilden betalen per verrichting. Want dan krijg je heel veel verrichtingen waar je voor betaalt. Daar krijg je veel van. Dus we hebben een slag gemaakt naar het DBC-systeem waarin de diagnose, was... de D van diagnose, wordt gekoppeld aan de behandeling. Ja, daar worden ze om... helemaal uh, mis van, hè? Als ze dat woord horen. Nou, niet helemaal. Omdat het wel uh, een klacht en behandeling aan elkaar koppelt. Kijk, het is heel fijn uh, als, uh, als je als verzekerde achteraf te horen krijgt van: uh, uh, Klopt het dat bij u de amandelen zijn uh, weggehaald? En je zegt, uh, klopt of dat uw been is afgezet? Ja, dat nee, klopt. Nee, nee, zit er nog aan. Maar je wil, ook graag, je wil ook graag dat het iets te maken had met de klacht die je had. Uh, mm. hè? Dus niet alleen de verrichting moet correct zijn, maar het moet ook nog iets te maken. Met de klacht. Ja. Dat is de winst van het DBC-systeem. Dat heeft het wel heel ingewikkeld gemaakt. Dus waar we echt naartoe willen, want dat is ook een prikkel de verkeerde kant op. Hè. Voor elke behandeling krijg je uiteindelijk als het is inkomen voor een specialist. Daarom is dat systeem nu ook veranderd? En daar zitten dus wel openingen voor misbruik, voor, on... voor te hoge rekeningen, voor te veel rekeningen en ook voor fraude. Dus eigenlijk wil iedereen doen naar een systeem waarin je niet betaald wordt voor het aantal uh, benen wat je afzet of het aantal operaties wat je doet... maar voor de gezondheidswinst dat, uh, is, is een patiënt er nou beter van geworden. Dat is verdraaid ingewikkeld, ja. maar daar moeten we wel naartoe. Ja. Meneer, uh, meneer ten Broeke, zou u, als u uh, uh, bij de dokter of in het ziekenhuis bent geweest... een rekening uh, voor datgene wat gedaan willen zien... en gaat u dat dan ook allemaal even checken en nalopen of het allemaal klopt? Um, ja, dat zou ik heel graag willen hebben. Het is ook een voorstel wat de VVD volgens mij vorig jaar al ja. bij monden van Anne Mulder eh, heeft gedaan. Omdat we juist als je die controle op die fraude eh, wilt intensiveren... blijkt dus nu, eh, anderen erover te voorkomen gelijk... fraude heeft natuurlijk de neiging om niet ontdekt te willen worden... Uh, dan moet je ook gebruik maken van al die miljoenen mensen. Al die ogen die meekijken naar die rekeningen. Ja, en maar ik toch. denk dat mensen willen op een gegeven moment ook weten. Uh, dat zie je ook. Uh, nou, uh, mensen hebben ook in hoge mate... zijn zich geïnteresseerd bijvoorbeeld in het, in het switchen tussen, tussen verzekeraars. Dat, dat zien we nu ook. Mensen kijken daarnaar, vergelijken die pakketten. Ik denk ook dat het goed is dat als je dan die kosten uh, gemaakt zijn... dat je ook die nota ziet... En dat je gewoon eens even heel kritisch naloopt. Is dat nou precies ja. wat ik heb ontvangen? Toch is het ook wel een beetje raar. Want je gaat er toch ook vanuit dat een patiënt een vertrouwensrelatie met zijn arts heeft. En dan gaat hij die arts heel kritisch bekijken. Om te kijken of dat allemaal wel klopt. En dan zou hij ineens een vertrouwensrelatie met de verzekeraar hebben. Dat is toch ook niet de realiteit? Nee, ik, ik, dat zie ik toch een, een, een slagje anders. De, de vertrouwensrelatie met de arts komt volgens mij niet in, uh, in het geding. Op het moment dat jij, als je een nota krijgt van een ziekenhuis. Um, en je hebt een behandeling gehad. Dat je dat toch nog eens even gewoon keurig wordt uitgespecificeerd wat je nou precies hebt ontvangen. Wel als je gaat klikken naar de verzekeraar. Nee, maar Het zijn natuurlijk twee verschillende soorten vertrouwensrelaties. Oh, ja. Kijk, de, de, je vertrouwensrelatie met de arts is er eentje van, van medische aard. Jij wil dat je arts je goed behandelt. En door de bank genomen, laat ik dat ook nog een keer zeggen... we hebben natuurlijk niet te maken met een land vol met sjoemelende en rommelende artsen. We hebben goede artsen. Maar ook daar zijn er mensen die wel misbruik maken van het systeem. En dat, moet, dat moeten we uitzuiveren en aanpakken. De relatie met je zorgverzekeraar is een hele andere. Je betaalt premie, je betaalt ook eigen risico... Vergeet dat niet. En met het toenemen van het eigen risico... dat zijn beslissingen die de politiek uh, kan nemen... het eigen risico is verhoogd... wil je ook weten dat dat geld dat je betaalt... of nou premies of eigen bijdrage of eigen risico... dat dat inderdaad naar zorg gaat en niet naar fraudeurs. Ja. En, en, de, de, en daar is vergeten, je zorgverzekeraar natuurlijk ja. wel het aanspreekpunt. Want die, die koopt uiteindelijk die zorg voor jou in. Ja. En laten we niet vergeten dat elke euro die aan fraude gevonden wordt... Uh, er ook weer kan bijdragen dat die premie omlaag gaat. En dat zijn dus precies de systemen die we in de zorg willen introduceren. Ja. Langzamerhand zien we nu dat in die zorg ook die marktwerking... die nog maar zeer uh, ten dele is geïntroduceerd... dat die ook zijn vruchten begint af te werken. Ja, er zijn ook mensen die uh. zeggen... het hele probleem komt juist door het systeem van marktwerking. Ja, dat is de SP, maar die zit er echt uh, falikant naast. Gerrit ja. Schouw. Ja, kijk, de zorg, die kosten, die lopen maar op. Dat willen we terugdringen. We hebben nu twee problemen, denk ik, beet. Eén is uh, de zorgfraude... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, een soort overbehandeling uh, is dat ook vaak. En twee is verspilling in de zorg. Stond vandaag geloof ik weer een groot stuk over ja. in de Telegraaf. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen... we kunnen heel ingewikkeld over praten, systemen... die behandelingen vinden plaats altijd in, in ziekenhuizen. Daar heb je ook weer bestuurders, daar heb je raden van toezicht. Ik kan me voorstellen dat ziekenhuizen... een beetje een analogie van de integriteitscode... ook gaan zeggen van, uh, wij gaan dus echt... Uh, keihard werken om uh, die overbehandeling tegen te gaan. In ons ziekenhuis komt dat uh, niet voor... En ook de verspilling, dat gaan we tegen. Op die manier. Ik bedoel te zeggen dat ze zichzelf gaan controleren. Ik nou, dat je in een begin met de vleessector wilde maken. Nee, maar je hebt raden van toezicht die uh, de raden van bestuur controleren. Ja. Een, van de, een van de oplossingen die ook Kun, uit het debat kan er echt kwam. veel gebeuren. Of een van de suggesties die ook uit het debat kwam was: naming en shaming. Hè? De mensen die het fout doen ook gewoon publiekelijk ja. aan de schandpaal zetten. Ja. Ja. Zou ja, dat een dat, goed dat idee de, zijn? Ja, dat kan over? deel van het verhaal. Is, als, je, als je echt fout doet, dan, dan moet het gewoon uh, naar buiten. En dat moet gewoon ook bekendgemaakt worden. Maar, maar, hoe, maar dan spreek ik ook wel de Kamer aan hoor. Want kijk, er ligt nu een wetsvoorstel bij kamer op dit moment. Op dit, nu is het zo. Een zorgverzekeraar sluit contracten met zorgaanbieders, dus ziekenhuizen, apothekers en, en noem maar op. En daar kun je afspraken mee maken, ook over kwaliteit. En dan bouw je ook een relatie op. Dan heb je redelijk zicht op wat die mensen declareren. Um, maar er is ook nog een manier als je als verzekeraar naar een zorgaanbieder gaat, waar jouw verzekeraar geen contract mee heeft dan is het op dit moment de verzekeraar ongeveer verplicht... om zo'n 75, 80 procent gewoon te vergoeden. Er ligt een wetsvoorstel bij de Kamer om dat onmogelijk te maken... om, dat, mm -hmm. om verzekeraars meer ruimte te geven. nou, Ik, ik ken deze zorgaanbieder niet. In de GGZ speelt dat bijvoorbeeld. Hè. Geestelijke gezondheidszorg. Dan is er een krant die bedenkt een GGZ-kliniekje... Als, die, als, dat, als daar nota's worden gestuurd naar de zorgverzekeraar, moeten die vergoed worden. Of je moet op het fietsje langs gaan om te kijken of er wel echt een kliniek is. Dat is geweldig arbeidsintensief. Ja. Dus... Geef nou ook de zorgverzekeraar die ruimte langs de weg van het wetsvoorstel... om te zeggen: Als je naar een zorgaanbieder gaat waar wij geen contact mee hebben, dan krijgen bij ons veel minder of misschien wel geen vergoeding. Dat is, wat, dat is wat u wilt? Nou, dat is een van de onderdelen. En de, de Kamer uh, kan dan. Kijk, ik merk bij de Kamer vaak een zekere wispelturigheid. Uh, aan de ene kant wordt gezegd: van jullie moeten we veel meer controleren. Je moet niet zomaar die nota's uh, betalen, die declaraties. Op het moment dat zorgverzekeraars gaan controleren, dan krijgen we een spoeddebat. omdat zorgverzekeraars veel te veel informatie willen hebben. En dan wordt de privacy in stelling gebracht. Wij hechten aan de privacy. Maar het kan dus ook een belemmering worden. als je hem te zeggen gerp inzet, om fraude tegen te gaan. En ergens moet er wel een balans worden gezond. Eigenlijk zegt u gewoon, geef ons meer ruimte. Nou, geef in ieder geval, uh, stel, ge zorgverzekeraars in staat... om de rol te spelen die ze wettelijk verplicht zijn te spelen. Ja. En stelt u zich uh, tot slot, uh, wat dit betreft, voor... je hebt nu, uh, het AD doet dat geloof ik, en ook andere kranten... en Elsevier doet dat uh, zeker al jaren, uh, het beste ziekenhuis... Dus waar moet je terecht voor dit of voor dat... dat u dan bijvoorbeeld ook een lijst zou willen durven maken... van ziekenhuizen waar uh, gefraudeerd is... of artsen bij naam noemen die zich... Uh, uh, bewust vergist hebben met het declareren? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, kijk, als, als er echt fraude constateert. Het is natuurlijk al in de relatie tussen één zorgverzekeraar en een arts. Hè. Het zijn geen hele ziekenhuizen die al meteen nee. frauderende ziekenhuizen zijn. Ziekenhuizen frauderen niet artsen kunnen frauderen of maatschappen kunnen... Dus noemen, me met name dat je dat gewoon terugvindt. Ja, als het echt fraude is, dan gaat het naar Openbaar het Ministerie. Dan wordt het gewoon op... nee. gaat het uit onze handen. Nee. En dan zal een zorgverzekeraar zeggen... Daar met, met, met die club doen we dus geen zaken nee. meer. Vierat Schouw daar ja, nog over? Nou ja, Ik zag van de week een berichtje in, in de krant ook... van een, een zorgverzekeraar, volgens mij uh, uit Schiedam. Die ja. zei, nou, we hebben een aantal aanwijsbare gevallen van fraude... doorgegeven aan het Openbaar Ministerie. Openbaar Ministerie zegt, ja, capaciteit... Geen prioriteit eh, kunnen we niks aan doen. Kijk, daar maak ik me nou echt zorgen over. Gisteren is ook weer aangekondigd om 110 miljoen verder te bezuinigen op het Openbaar Ministerie. Eh, als we dit met elkaar allemaal zo hmm. belangrijk vinden... en dat vinden we ook om die kosten terug te dringen... dan moeten we ook zorgen dat het Openbaar Ministerie ja, dit soort zaken keihard... Aanpaks. Inmiddels Kijk, heeft uh, de minister al wel gezegd... dat het Openbaar Ministerie daar wel mee bezig was. Ja, dus ja. de, dat het geen prioriteit heeft, ja. dat er niks aan gedaan werd, ja. Dat is al ontkend, inmiddels. Ja. Ja. Maar, maar goed, de zorgverzekeraar, ja. De ja. De zorgverzekeraar had er ja. wel mee te maken. En waar ja. we ook mee te maken hebben... is een forse bezuiniging uh, op het Openbaar Ministerie. Ja. En ik denk, ja, het is van één naar twee of je vindt dit belangrijk en dan ja. moet je ook dus de hele keten snoeihard aanpakken... en je kan er geen gaten in laten liggen. Ja, maar ja. schouder wel een okay. punt, hè, want het is in december is het door DSW... de zorgverzekeraar uh, al aangedragen... Um, en een aantal keer is gewoon gezegd dat daar te weinig capaciteit was. Inmiddels is het opgepakt, dat is goed. Uh, maar dan moet er ook, we moeten ook zeker weten als wij dingen aandragen... uit de zorgverzekeraars, dat er een vervolg op komt. Oké, okay, dat is op zich wel een, een, een interessant punt... en een, een voor de hand liggend bruggetje. Maar te weinig capaciteit bij de overheid... en dan heb je het over ambtenaren, die dingen moeten controleren. Nou, laat nou net het plan zijn van dit kabinet... om uh, zo'n 15.000 ambtenaren uh, te ontslaan. Dat moet gewoon bezuinigd worden, zo... Simpel is het dus, meneer ten Broeke. Ja, die overheid moet kleiner. Dat uh, vinden ze bij D66 volgens mij ook. Maar je hebt de overheid ook wel een beetje nodig om dingen in de gaten te houden. Kijk naar de, de fraude met toeslagen. Ja. Kijk naar de fraude die we hier bespreken. Kijk naar het openbaar ministerie. Die, maar, uh, maar toch, het, het goede van de discussie van zo even vind ik ja? toch... dat we zo langzamerhand um, kijken we en naar de controle... Uh, en ook naar het vertrouwen, want het, dat, dat moeten we natuurlijk allebei. Je moet ook het vertrouwen op een gegeven moment durven geven. Nou, André Rouet vraagt daar uh, terecht op. Dat die instellingen uh, die hun reputatie zeg maar, hebben verdiend, uh -huh. uh, dat die op een andere manier in het systeem worden behandeld dan. Uh, instellingen die, die het uh, ja, uh, die maar, het maar, maar trek het gedaan. wat breder, want dat, dat is ook een beetje de discussie waar we nu naartoe ja, dat... willen. De, de, de, de, heel veel ambtenaren weg uh, uh, ontslaan of, of, of af aflaten vloeien uit de rijksdienst betekent ook dat er heel veel werk waarvan iedereen zegt dat is nuttig en nodig en noodzakelijk werk, dat dat ook niet meer gebeurt. Nee, dat hoeft niet per se, want we kunnen met een kleinere overheid we nog steeds heel effectief uh, controleren. Uh, maar je moet dan niet, uh, en dat bleek uit de vorige discussie... Je, je hoeft niet per se across the board, zou ik willen zeggen. Het, als wij controlesystemen optuigen... dan doen we dat direct weer voor alles en iedereen. En hier zien we nu in de discussie die we net hebben gehad... dat we bijvoorbeeld door de inbreng van uh, zij die de nota ontvangen... Uh, meneer Boman vroeg dat net aan mij, van zou ik dat willen zien? Ja, ik wil dat graag zien. Dan kan ik zelf een onderdeel van die controle voor mijn rekening nemen. Burgers kunnen zelf ook meer doen. Uh -huh. um, uh, tegelijkertijd, uh, het OM moet achter zo'n zaak aanzitten. Uh, aan uh, dat is uh, urgent. Als je kijkt naar hoe die overheid, wat de plannen zijn die, die blok nu uh, heeft, heeft voorgesteld, dan, en dan zie je ook dat we, dat we op de Rijksdiensten. Dat het echt nu eindelijk mogelijk blijkt. En ik ga er ook vanuit dat hij daar succesvol zal zijn. Uh, om het aantal Rijksambtenaren terug te brengen. Gaat die, die daar succesvol in zijn, meneer Schouw? Want nou, zijn uh, de, al de, twee, er is, drie ministeries. Zijn zo vaak dit soort plannen uh, gepresenteerd en er is eigenlijk nog nooit wat van terechtgekomen, nee. toch? Nee, en de vraag is ook waarom is er zo nooit wat van terechtgekomen? Omdat dan heel precies werd gekeken van waar kunnen we die ambtenaren missen. Neem nog even twee weken geleden over de Bulgarenfraude. Waarom waren die ambtenaren bij de Belastingdienst nou zo ontzettend boos? Die waren boos omdat zij keer op keer hebben gezegd... wij kunnen dit niet controleren, we hebben te weinig capaciteit. En vervolgens heeft uh, de verantwoordelijke staatssecretaris daar te weinig aan gedaan. Want ja, we hebben nou eenmaal te weinig capaciteit. Ja, en dan krijgen dus, zij het op hun brood. Ja. Nou, nou heeft Stef Blok een nieuwe oplossing uh, gevonden. Die zegt, we gaan niet meer precies kijken waar kunnen ambtenaren van af. Nee, ik uh, ga sturen via het geld. Dus er moet in uh, 2018 geven we nog maar 13 uh, miljard uit... aan salariskosten van ambtenaren in plaats van de 17 miljard nu. En beste collega-ministers, uh, jullie zoeken maar uit hoe je het regelt. Ja, ze moeten gewoon afvloeien. Ja, en dat en leidt denk ik echt wel u? tot problemen. Want je zal toch echt heel precies moeten kijken... Waar kan het er wel van af en waar kan het er niet van af? De suggestie wordt natuurlijk gewekt... dat er allerlei ambtenaren overbodig zijn en uit het raam zitten te kijken. Nee, dat maar is, de, de afgelopen jaren zijn gewekt, er al heel veel ik, ik operaties ja. ook geweest... op de verschillende ministeries. En de vraag is of je deze citroen nog verder kan uitknijpen. Ja, nou, ik, ik, zou het heel, ik vind het heel raar dat um, uh, partijen als uh, D66... en dat doet uh, Gerard Schouw hier nu... die ook in hun eigen verkiezingsprogramma's... al jaren traditioneel proberen ook die overheid kleiner te maken. En het liefst ook effectiever natuurlijk. Um, dat, dat nu ineens die vergelijking met die citroen wordt gemaakt. Ik maak er ook bezwaar tegen dat de suggestie zou worden gewekt... dat die ambtenaren uh, dat die geen goed werk zouden doen. Het tegendeel is waar. Ze doen heel veel heel goed werk... Plannen die nu worden uitgevoerd, komen voor een deel ook. En bijvoorbeeld door de SG's, en dat zijn de, de, de topambtenaren op elk ministerie, zijn ja. zelf daardoor ontwikkeld. Werken daar ook aan mee. Wat wij willen, is een overheid die kleiner is, die past bij um, de uitgaven die we ons kunnen ja. permitteren. En die op de kerntaken zijn beloften gewoon kan waarmaken. Maar meneer ten Broek, u noemt nu net al zelf de SG's, de topambtenaren. Zit ja. hem daar niet het probleem? Dat er uh, door topambtenaren allerlei plannen worden bedacht die door de uitvoerende ambtenaren moeten worden uitgevoerd... en dat er juist wordt bezuinigd op die uitvoerende ambtenaren. Niet op die laag die de plannen bedenkt. Eh, als het gaat om bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties... Eh, die nu aan de overheid gekoppeld zijn, ZBO's noemen we dat dan bijvoorbeeld... denk ik dat het met veel minder kan. Want we zijn wel enorm gegroeid, die overheid is daar een enorme bloemkool geworden, het is geen, geen, geen citroen. Het is een beetje een bloemkool geworden de ja. afgelopen. Nee, maar wat uh, ik eigenlijk 10, wil zeggen is: de beleidsmedewerkers die zullen natuurlijk nooit hun eigen baan op het spel willen zetten. Die zullen niet zeggen: mijn baan kan wel verdwijnen. Nee, maar dat, juist het, de dat uitvoerende diensten daar dat wordt wel op op. En Toch zie je dat en die, uh, de, de, die, die topambtenaren weten natuurlijk echt heel goed wat er in hun eigen departementen speelt. Uh, dat ze daar aan meewerken dat er uh, heel loyaal die plannen worden opgesteld. En ik denk ook dat dat kan. En je ziet dus nu bijvoorbeeld dat we een twee-drietal ministeries dat wordt gewoon uh, uh, opgeheven. Uh, dat gewoon, betekent, zegt u daarbij? Ja, nee, uh, oh ja, die, die gaan dicht. Die, die gaan dicht, die gebouwen worden niet meer gebruikt. En dat vind ik gewoon winst. Ja, uh, Meneer Schouw, op zich broeken natuurlijk wel een punt. Want ja. ook D66 heeft dat altijd, sowieso elke dag over bezuinigen. Ja. En ook op het uh, ambtenarenapparaat. Ja, maar we proberen dat wel realistischer te doen dan uh, de VVD. Dus in ons verkiezingsprogramma hebben we, we daar uh, ook andere bedragen voor ingeboekt. Kijk, waar je slanker kan opereren als overheid, moet je het niet. Nalaten. Alleen je moet uitkijken dat je niet te veel gaten laat vallen. We hebben het net gehad over het Openbaar Ministerie, opsporen. Maar wat ik zo bijzonder trouwens vind aan die plannen van Blok... want die heeft het wel over een slankere overheid... maar aan de andere kant is uh, dit kabinet ook bezig om die overheid te vervetten. Want in het regeerakkoord is afgesproken dat de flexwerkers... die nu nog werken voor bedrijven, in overheidsdienst worden genomen... En dan heb ik het over de schoonmakers, de catering, de beveiligingsdiensten. Waar ook allemaal ambtenaren. Ja, die zijn nu uitbesteed. En in het regeerakkoord is afgesproken dat die, die ambtenaren worden. Mee, denk ik. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het aantal schoonmakers... de schoonmaakbranche, schat dit op ongeveer 4500 mensen... die in deze kabinetsperiode in dienst worden genomen... Nou, omdat, de, de, omdat de VVD een afspraak heeft gemaakt met de Partij van de Arbeid. Dus aan de ene kant retoriek over een slankere overheid. En aan de andere kant is het kabinet bewust bezig... om banen uit de markt te halen en daar weer ambtenaren van te maken. Ja, daar kan ik geen chocola de van VVD maken. De VVD, partij van de schoonmakers. Als het, als het goedkoper kan, dan, uh, dan moet het vooral goedkoper. En niet, niet altijd is, uh, is uitbesteding, en uh, dat is in het verleden ook wel gebleken... is zoveel goedkoper. Um, en wat ik nou zo opmerkelijk vind, want het is de houding van die D66 hier debuteert, en aan de ene kant... ja, wij zeggen ook een slankere overheid zou mooi zijn. Maar daarna direct alle argumenten uh, om, om het eigenlijk toch maar weer niet te doen. En dat is precies die houding die ons hier gebracht heeft... dat ja. de overheid voortdurend is gegroeid. Wat wij nu doen, we zetten echt serieus het mes uh, in taken. Want het begint met een takendiscussie. En we zetten ook serieus het mes in uh, het aantal uitvoeren die daarbij horen. Dat is wat mensen van ons mogen verwachten. Uh, we hebben er ook een aparte uh, minister mm. voor. En ik denk dat het in deze kabinetsperiode wel degelijk... Uh, dat die trendbreuk zichtbaar zal worden. Dat, en die trendbreuk is dan inderdaad dat we echt over een paar jaar zullen zien... dat er uh, hoeveel ambtenaren, nou ja, die 15.000 misschien... Ja, het zijn er 12.000 13 13.000 ja. zijn er, geloof ik. Maar dan snap ik nog steeds ja. niet waarom datzelfde ja. kabinet... dus aan de andere kant banen uit de markt wil halen... Ja, dat, dat en dat van die ja, mensen ja, ambtenaren. Ja, en misschien is dat de Partij van de Arbeid invloedt in dit kabinet. Ja, dat is natuurlijk niet omdat het goedkoper is... Want Markt, marktwerking, nou dat moet de VVD toch enorm aanspreken... Uh, ja. De concurrentie op prijs, dat is ja. altijd goedkoper dan wanneer je ja, ja. er ambtenaren van maakt. Is daar een antwoord op te geven, meneer Ten Broek? tot slot? Nou, nee, want volgens mij zijn dat doelstellingen al. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan moeten we er verder niet over doorgaan. Ja, er zijn er een antwoord op te geven, maar niet, niet het antwoord. Nee, zoals nee. De heer, nee. tot, tot, tot slot moeten. even uh, André Rauwvoet, u bent uh, nou ja, uh, gepokt en gemazeld in het Haags, u bent ook minister geweest. Er is altijd discussie over te veel ambtenaren. Maar op dit soort momenten is er ook altijd discussie. Op sommige plekken hebben misschien ambtenaren. Is dat eigenlijk ja. wel een haalbare route voor nee, een overheid? Is, er is niet altijd discussie over te veel ambtenaren. Maar in een tijd waarin uh, we tot ontdekking zijn gekomen... dat bomen niet tot in de hemel groeien... en dat er gekeken moet worden ook naar het taakpakket van de overheid... is het niet zo gek, maar maak er geen ideologische discussie van... van wij zijn voor een kleine overheid en wij zijn tegen een kleine overheid... Maar we hebben natuurlijk wel inderdaad een hele grote, brede verzorgingsstaat uh, opgetuigd... waar heel kritisch naar gekeken is en ook nog steeds moet worden. Daar hoort ook de omvang van de overheid zelf bij. Um, maar uh, dat heeft voor mij vooral te maken met de vraag... of je als overheid de pretentie wil hebben dat je alles zelf het beste kunt oplossen. En dat is volgens mij niet het geval, dus daar moet je wel kritisch naar kijken. Ik vind de route helemaal niet zo gek als de minister Blok zegt... Van, nou, ik leg dat bij de verschillende departementen uh, neer, juist omdat de minister van VWS veel beter zelf kan ja. beoordelen... of van economische zaken, waar echt de nood hoog is en waar wel wat af kan. Dus laat ze dat zelf invullen. Dat is ja. beter dan dat dat uh, door één minister wordt bepaald. Uh, want dan wordt er misschien gesneden op plekken waar je het liever niet hebt. En misschien moet het politiek zich dit zelf ook wel aantrekken, hè, meneer Schouw. Want u bent natuurlijk als parlement, en meneer ten Broeke ook... er altijd als de kippen bij om weer nieuwe regels te verzinnen... die weer door nieuwe beleidsambtenaren en uitvoerende ambtenaren... moeten worden uitgevoerd. Nou, nee, ja, misschien moet hebben, u ook eens op hebben, uw handen gaan ik, oh. zitten. Ik denk dat voor, in ieder geval voor de vvd fractie de... Durf ik hier zeker te zeggen dat we, onze zelfdiscipline daar heel groot ah, is. We, u doet dat nooit. Uh, okay. Kijk maar eens naar het aantal moties en um, uh, wetgeving die wij daarin voorstellen. Als een nieuwe wetgeving komt, dan moet die ook andere wetgeving vervangen. Dan moet het stroomlijnen. Um, dat dat moet de Een nieuwe wet betekent een andere wetschap. Het liefst wel, ja. ja. ja. Okay, Meneer Ten Broek, u heeft trouwens uh, van de week wel iets uh, ja. gerealiseerd. Die motie heb ik wel niet, ik ja, ja, maar ja. dat was een motie namelijk, nou zeg het zelf maar. Nou, het was een motie uh, die ik anderhalf jaar geleden heb ingediend... Uh, met collega Ormel van CDA... om een Duitsland-Nederland-top mogelijk te maken. Een Gipfeltreffen hebben we dat genoemd. Um, Toptreffen? Ja, en ik doe niet zo heel veel moties... maar het is wel aardig als je er dan eentje doet... dat die ook wordt uitgevoerd. Waarom was het nodig? Het, het is eigenlijk heel raar dat we um, met onze uh, Duitse uh, buren... Uh, dat we weliswaar hele goede relaties onderhouden... Uh, ook heel veel uh, voorbereidingen doen op Europese toppen. Maar tegelijkertijd onze bilaterale relatie... nog nooit op het topniveau met uh, regeringen van twee kanten... met ministers die bij elkaar komen, uh, hebben vormgegeven. Maar waarom dat is het dan, dan nodig? Dat want je kan wel zeggen dat is raar. Maar ik ja, bedoel, je zit in de EU met ja. elkaar. Nou, de, de, de relaties zijn uitstekend. Waarom zou je die dan zo het, onderstrepen? Het is nodig, omdat je ziet dat in de EU die afstemming uh, steeds belangrijker wordt en dat we op heel veel vlakken ook met de Duitsers gelijk gestemd zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het gaat om alle discussies rondom de euro... de financiële degelijkheid, Daar trekken we erg met de Duitsers op. Ik zou bijna willen zeggen, wij proberen de Duitsers... daar een klein beetje in het spoor te houden zelfs. Dat is ook de rol van Nederland. Maar het gaat veel verder. Als je nou ziet dat wij... Ik geloof dat wij iets van bijna 90 miljard uitvoeren naar Duitsland... omgekeerd, zo'n 70 miljard naar ons. Het is de grootste bilaterale handelsrelatie... Ja. na die tussen Canada en de VS en die tussen de VS en Europa. Dus het Nederland en Duitsland gewoon op de derde plek. En u heeft die relatie opnieuw willen oppoetsen? En die relatie vraagt het om uh, veel intensiever... Uh, op het topniveau uh, te worden besproken. Om te kijken of we ja. daar niet nog veel meer uit kunnen halen. Welk nou, voordeel kunnen we daaruit halen? Allerlei voordelen. Denk bijvoorbeeld eens even aan energie. De energiemarkt in Europa, de liberalisering van de energiemarkt. Daar denken Duitsland en Nederland bijvoorbeeld weer heel verschillend. Wat bedoelt u daarmee dat zij kernenergie afschaffen en wij niet? Ze hebben met hun, hun wende, hun energiewende, hebben ze natuurlijk daar een besluit genomen. Een politiek besluit. Uh, ze hebben in het verleden ook wel eens wat anders gedacht over duurzame energie. Ik, ik woon zelf in een grensstreek. Nou, Als je een stukje gaat wandelen... dan, uh, dan, kom je, dan kun je de alle Duitse windmolens zien staan. Daar komen de Duitsers gelukkig wat van terug. Uh, niet alleen in Duitsland, maar ook elders. Maar het betekent wel voor onze beide energienetwerken... Um, uh, dat je als je um, uh, wilt samenwerken... en daar moeten we meer gaan samenwerken in Europa... Uh, ongelooflijk belangrijk om, uh, om energie onafhankelijk te worden... Uh, betekent het dat je... Um, uh, ja, ze hebben een hele andere energietoevoer dan, dan wij. Dat uh, nou, is maar één van de vele voorbeelden... waar we um, veel beter zouden kunnen samenwerken. Um, het kan ook op het gebied van universiteiten. Uh, technologisch onderzoek, daar hebben we ook wat afspraken over gemaakt. Het, uh, Merkel en Rutte hebben dat deze week gedaan. En zo zijn er heel veel onderwerpen waar de Nederlands-Duitse relatie, ook als een soort van aanjager binnen Europa zou kunnen functioneren. Breder dan alleen het Eurodebat. Ja, nou bijvoorbeeld breder dan alleen het Eurodebat. Toevallig staat er vandaag een heel groot verhaal in het NRC Handelsblad over uh, Dijsselbloem. En zijn rol als voorzitter van de, de Eurogroep. De 17 landen in Europa die de Euro hebben. En daar wordt toch ook wel uh, gesuggereerd dat, dat ook Dijsselbloem en, en, en Nederland in het bijzonder toch wel doen wat uh, Duitsers vinden. Hè? Er wordt wel eens gezegd dat wij uh, politiek een beetje een deelstaat van Duitsland zijn. Uh, is, is dat... Nou, politiek zeker niet. Ik gaf net een voorbeeld waar we juist ja. verschillend denken. Uh, ja, maar daarom noem ik juist een voorbeeld ja. waarin dat niet zo is. Dus zijn wij, volgen wij Duitsland eigenlijk blind op dat soort grote Europese Unie-beleidslijnen? Toen, toen we de euro nog niet hadden, toen was het dat misschien zeker het geval. Want je uh, weet heel goed dat als er een renteaanpassing kwam in, in Duitsland... dan volgde de Nederlandse bank, ik geloof, binnen twee minuten. Ja. Um, nu is het zo dat we uh, niet alleen op monetaire kwesties... maar juist ook op de economische kwesties... Uh, dat we juist meer zouden moeten samenwerken omdat onze beide landen en sterke economieën hebben. Die Duitse economie is zeker sterk, met name ook omdat ze natuurlijk naar uh, belangrijke uh, uitvoer naar China hebben, waar wij weer van profiteren. Nou, op die vlakken kunnen we echt meer doen, en ja. daar is zo'n top. Essentieel bij en ik zag ook alleen maar opgeluchte gezichten. Ja, We zagen ook een foto waarop met name premier Rutte heel hard lachte en de rest van het gezelschap een beetje verbaasd keek. Ah, ik dacht dat u er... de foto wilde aanhalen bij de heer Rutte op een spontane omhelzing um, met, met mevrouw Merkel. Ja, maar die kussen is, kus is ook de hele wereld. Gaan. Ja. ja, dat is wel interessant. Waarom pikt u die foto eruit? Nou ja, omdat ik even wilde aangeven dat volgens mij de relatie buitengewoon hartelijk is. En het is ja, hier ook, ja. weten we. Okay. En ik denk dat het goed is. Oké, okay. Schouw, is het wat, zo'n zo top? Duits-Nederland betrekkingen uh, ja. nog beter op poetsen? Zeker. Heel goed. En, en in, in Europees uh, perspectief? Ja, heel goed initiatief uh, van collega uh, Ten Broeke. En ik ben er ook blij om, omdat een jaar geleden was... Uh, Rutte vooral uit op een handreiking of uh, uh, samenwerking met Cameron, uh, Engeland, euroceptisch. Uh, daar hebben we veel kritiek op gehad. Nou, uh, van Merkel weten we, die is uh, pro-Europa. En Het is natuurlijk uh, fantastisch dat Merkel een dag heeft genomen om toch op Rutte weer in te praten. En te zeggen, ja, uh, uh, jongen, Europa is belangrijk voor ons en ja. kom ja, eens even voort. Ik hoop ook dat ze het gehad hebben. Over bijvoorbeeld begrotingsbeleid. Dat is interessant. En Merkel heeft het voor elkaar. Er is een begrotingsevenwicht. Ja, en dat zij heeft uitgelegd, bedoelt u aan hem. Ah, ja, en de Nederlandse regering, die, die schuift het een beetje voor zich uit. Hè? Ja. Uh, er het, is uh, nog een, uh, een gat van 4,3 uh, miljard, geloof ik, wat, uh, wat ja, gevuld moet worden. Ja. Dus ik hoop dat Rutte ook wat van haar heeft geleerd ja. over hoe je nou in een goed tempo kan komen tot begrotingsevenwicht aan te beroepen. Nou, kijk, laat ik vooropstellen dat in het totaal achterhaalde Europabeeld van deze en zeker van de heer Schouw... Uh, waarbij je iedereen moet afmeten aan pro- of contra-Europa... Uh, dat, dat die top niet in dat licht heeft plaatsgevonden. Nee, dat begrijp ik en dat de contacten met Cameron ook nog steeds doorgaan. En trouwens die tussen Merkel en Cameron ook. Dus ja. laten we nou gewoon allereerst eens onze zegeningen tellen... dat, dat, dat die top... Maar het er is natuurlijk is wel een beetje zo dat mevrouw Merkel wel meer Europese Unie is dan de heer Cameron, toch? Dat is zeker zo, omdat ja. ze ook in de Europese Unie zit op dus alle als, mogelijke als, als manieren. Rutte en de heer Merkel Cameron, en de heer Cameron bijvoorbeeld anders. al niet meedoet aan de ja, euro. Die kust ja. had een grote betekenis voor Europa. Ja. Nou, uh, laten we hopen dat het voor Europa alleen maar uh, veel goeds oplevert. Uh, en ik denk dat Nederland, en dat is het unieke en dat zou de heer uh, Schouw ook moeten waarderen. Het is voor Europa uitstekend dat Nederland zowel met Cameron. Ja als met Merkel zulke buitengewoon goede relaties nou, onderhoudt. Met is, allebei zoenen dus. En dat doet dus deze uh, premier. Daar, daarmee kan ja. hij een uh, vooruitstrevende rol in Europa vervullen. En dat doet hij ook. Nou, dat is hartstikke mooi uh, gezegd, toch meneer Schouw? Ja, ja dan we dan houden het de erbij. Fantastisch, fantastisch gezegd. Al is mm -hmm. Duitsland voor Duitse ons koers. iets, ja. iets ja. belangrijker. Nou, heel veel belangrijker. Omdat de economische relaties tussen Nederland en Duitsland... natuurlijk veel intensiever ja, en belangrijker heb ik net, zijn die heb ik net dan die, die tussen Nederland en okay. Nederland. Oké, okay. okay. meneer Schouw, u gaat, want meneer de Broeke gaat natuurlijk, neem ik aan, naar het VVD-congres... Uh, wat vandaag uh, wordt gehouden in Maarten. Meneer Schouw, D66, u gaat er ook heen om te kijken en om iets te leren, neem ik aan, weet ik niet. Ik geef hem een lift. Uh, er, komen, er komen prachtige toespraken vanaf half twee. Uh, misschien uh, steekt, steekt u iets van er op. De, Waar ja, bent ik, u vooral ik, ik benieuwd, benieuwd naar? Benieuwd. Wat wilt u vooral horen daar? In deze laatste minuut. Nou, het is vooral uh, belangrijk om ook even de contacten aan te halen met de verschillende VVD'ers. Ik ben, voor de ben benieuwd uh, naar de toespraak van de partijvoorzitter. Ik ben benieuwd naar de toespraak van de fractievoorzitter. En uit de tegen Tweede Kamer, die gaat ook van alles nog wat. De uh, ja. uh, schouw is, is ook van harte welkom voor de gezelligheid. Dus ik vind oh, het, oh, een, het. Ja, ik zie er naar uit. Fijne so, middag. Een Mooie afsluiting. Uh, wat dit betreft. André Raalvoet, Hant in Broek en Gerard Schouw. Dank. De redactie van dit programma was in handen van Rolien Axe, Liesbeth Witteman en Nanda Kursjens. De techniek vandaag, Pieter den Haan. Na het NOS-nieuws het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Daarna Tros met In Bedrijf en de Autoshow. En wij zijn er volgende week nog steeds om 11 uur. Dus heel graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen Tros.